Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NWS op 3. Een heftige brand in een huis in het Brabantse dorp Dongen. Volgens de brandweer zijn minstens zes mensen gewond geraakt. Een van hen kon niet zelf uit het huis komen. Gelukkig waren de collega's van de politie echt op tijd. Deze persoon is in uh, ja, zwaar gewond geraakt en vervoerd naar het ziekenhuis. Er wordt ook nog iemand vermist. Het gaat waarschijnlijk om een jonge vrouw. De buren moesten heel snel hun huis uit. Een deel van de bewoners zijn opgevangen door Jan en zijn vrouw, die iets verderop wonen. Het hart van Nederland ging bij ze langs. Ondertussen heb ik hier de mensen, de bewoners opgevangen, ook de buren... ...met een, een baby'tje van uh, drie maanden. Ja, die zitten nou hier ook. Oh. En uh, ja, voor de rest, ja, het is een ongelooflijk soosje. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en is bezig met nablussen. In Israël kom je er als niet-inwoner niet meer in. Het land heeft een inreisverbod ingesteld vanwege de nieuwe coronavariant Omicron. Israël is het eerste land dat zijn grenzen dichtgooit... ...vanwege die mogelijk extra besmettelijke versie van het virus. De politie heeft gisteravond een club in Den Haag ontruimd. Daar was na 8 uur nog een feestje aan de gang. Er waren zo'n 150 mensen binnen. Een deel van hen heeft een coronaboete van 95 euro gekregen. En dat zijn drukke tijden voor Anna van 16. Ze heeft een andere hobby dan de meeste van haar leeftijdsgenoten. Ik kan uitslapen, ik kan shoppen, ik kan chillen, ik kan van alles doen als 16-jarige. Maar het liefst het doe het ik het eigenlijk dit heel graag. Ja, als je nu naar de intratuin in Duiven in Gelderland gaat, waar alles in kerfsfeer is, dan is Anna degene die de speciale modelspoorbaan onderhoudt. Want Anna... ...is dol op treinen. Ja, van zo'n locomotief tot hondenkoppen... ...of van kleine cola treintjes tot aan... ...hele erke dieselmotor, laat maar zeggen. En uh, dat vind ik eigenlijk best leuk om te doen, laat maar zeggen. Ja, als er een trein ontspoort... ...of te lang voor een rood zij moet blijven staan... ...schiet Anna in actie... ...samen met haar vader, want ook die is van de treintjes. Dan is ook gewoon iets leuks om samen met je vader te doen. Want mijn vader die is daarachter aan het schoonmaken, laat maar zeggen. En ja, hij helpt hier ook mee. Het is een soort van vader- en dochterhobby. Het weer, nou het kan op sommige plekken nog flink mistig zijn. Let even op als je de weg op gaat. Verder vandaag van alles wat bewolkt, zonnig, droog, maar ook nat. Mogelijk ook hagel of natte sneeuw. En het is een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 kom terug bij het uh, tweede uur van ZFM Jazz... vanuit Zandvoort en vanuit uh, Spanje met uh, Jaap Funnenkotter. -Kot -Kotter. Um, ik uh, open het, het tweede uur met het Paradox Jazz Orkest...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 You're lonely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 En eind zestiger jaren uh, ging hij richting klassiek. Hij werd uh, eind zestiger jaren uh, dir uh, dirigent van het London Symphony Orchestra. Hij heeft heel lang uh, alleen klassiek uh, gespeeld en uitgebracht uh, als dirigent. Maar in de tachtige en negentiger jaren kwam hij af en toe ook weer terug met uitstapjes naar de jazz... met mensen als Ella Fitzgerald en Joe Paz en Ray Brown...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 Unaware of the worried frowns That we weary grown-ups all wear In the sun She dances to silent music Songs that are spun of gold Somewhere in her own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 They will miss her, I fear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 California.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 Uh, over Sent in the Clowns gesproken, gecomponeerd door Steven Sondheim. Ja. Ik hoorde net vanochtend bij Sjaak uh, Leutels om 9 uur dat uh, die ook alweer overleed. Ja, juist. Dat dus, de, <coughs> de componist uh, van onder andere, of de schrijver van de songs onder andere van West Side Story. Juist. Ja.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 Die heeft gewerkt met alle grootte van de Braziliaanse jazz. Maar die maakt ook zelf vrije uh, platen. En daar draai ik een nummertje van. Uh, Partido, Partido Samba Funk. Antonio Aldofo En zijn orkest. Tabé. Tot de volgende keer. Blijf luisteren naar ZFM. En vooral naar ZFM Jazz. Tabé.